12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tienduizenden voetbalfans hebben op de Col Single in Rotterdam de selectie van Feyenoord gehuldigd. Feyenoord won gisteren de KVB-beker. De selectie werd op het stadhuis ontvangen door burgemeester Abu Talib. En de spelers verschenen met de beker op het bordes. In het huis van de journaliste Ebru Oemar in Amsterdam is vannacht ingebroken. Oemar werd zaterdag in Turkije aangehouden wegens belediging van president Erdogan. In de Telegraaf noemt Oemar de inbraak een provocatie uit Turkse hoek. Metrostation Maalbeek in Brussel is weer open voor reizigers. Vijf weken geleden raakte het station beschadigd bij de zelfmoordaanslagen. 21 mensen kwamen daar om het leven. Vrijdag werden de herstelwerkzaamheden op Maalbeek afgerond. De republikeinse presidentskandidaten Cruz en Kasich gaan samenwerken om Donald Trump dwars te zitten. Bij de voorverkiezingen in Oregon, New Mexico en Indiana werken ze samen. Cruz en Kasich willen bereiken dat Donald Trump te weinig gedelegeerden achter zich krijgt, zodat er ruimte komt voor een heel nieuwe republikeinse presidentskandidaat. In Noorwegen heeft de Noorse F-16 bij een oefening per ongeluk een verkeerstoren beschoten. De piloot moest een aanval uitvoeren op een bepaald doel, maar nam de verkeerstoren onder vuur. Drie officieren in de toren konden op tijd wegduiken en bleven ongedeerd. Artsen en zorginstellingen kregen vorig jaar ruim 51 miljoen euro sponsorgeld van medicijnfabrikanten. Dat is 36% meer dan een jaar eerder, blijkt uit het transparantieregister. Medicijnfabrikanten betalen artsen om hun producten te promoten. Ze zijn tegenwoordig verplicht zulke betalingen te melden.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 Luisteraars, maandag 25 april alweer. En ik wens u allemaal een hele smakelijke lunch. Mijn naam is Cheryl Duiven en uh, tot vanmiddag twee uur natuurlijk weer uh, ZFM lunch Met heerlijke muziek, nieuws en natuurlijk ook uh, het weerbericht. Een beetje mee zit, ga ik rond kwart over praten met Joop van Esch. De volgende uh, koningsnacht, moet ik zeggen, nou eigenlijk avond. Zo vanaf de klok van half negen s'avonds tot een uur of, uh, nou, half één, één uur nachts. Ruud Janssen bent in de Haltestraat bij Laurel en Hardy. En wat kunt u daar allemaal verwachten? Nou, onder andere dit. Want gedanst moet er worden, toch? Look at me. Mm -hmm. David Bowie, Let's Dance. En dat is uh, een repertoire wat u kunt uh, beluisteren live in de Halterstraat. Zo uh, rond de klok van half negen gaan we beginnen met de Ruud Jansen Band. Uh, voor Laurel en Hardy en allemaal een beetje luisteraars. Kijk, een beetje koud, dan kan je opkleden. Dan uh, trek je gewoon een bodywarmertje aan of zo. Of moonboots, weet ik veel wat. Uh, als het maar droog blijft, hè, een beetje wind, nou ja, dat mag ook wel. Wij zijn er in ieder geval klaar voor. We gaan daar uh, vol tegenaan. En uh, we hopen dat het heel... Uh, Gezellig het worden daar op de Breestraat. Breestraat, dus zeg ik nou Hotstraat. Uh, nou, wat komt er nog meer van bijna? Nou, bijvoorbeeld ook dit. You know, I was, I was wondering, you know, if she could keep on. Because the force. It's got a lot of power in it. It makes me feel like. A, it it make me feel like. A... Wow. En als het om lunchen gaat, don't stop till you get enough. Hè? Gewoon door blijven eten tot je genoeg hebt. Zegt Michael Jackson ook. Don't stop till you get enough. Gewoon lekker doorlunge. Eet smakelijk, mensen. Ja, deze muziek uh, en nog veel meer op de Haltestraat is aankomende uh, Koningsnacht. He, de Koningsavond, eigenlijk. Uh, tussen half negen en. Uh, nou, nu of half één, één uur denk ik. Zo'n beetje. Wordt heel gezellig, in de haltestraat. Als de Weergoden nou maar een klein beetje meewerken. Maar wij Zandvoorters, of jullie Zandvoorters moet ik zeggen. Want ik woon niet in Zandvoort. Maar in ieder geval, jullie Zandvoorters, jullie kunnen wel tegen een stootje wat dat betreft. En gewoon een bodywarmertje aan en dan gewoon lekker feesten daar in de, in de haltestraat. En wat dacht u van deze? Die komt ook langs. Net hoorde u Michael Jackson, dat gaat mijn zoon Sven doen, want die komt ook mee zingen. Sven Duif, Sven Davis is zijn artiestennaam. Maar dit is natuurlijk iets voor de Ruud Band zelf. Give me some loving. en give me all your loving selves. Inhalig zijn ze wel, Zizi Top. Lekker rock en roll natuurlijk. En dat hoort er allemaal bij. Er een hoop rocken en een hoop rol. Dolly. <laughs> Wat leuk dat je daar ook weer bent gekomen. Hè? Want ik denk, komt ze nog of komt ze nou niet? <laughs> ja, ja, ja. Nee, ze komt hoor. Ze komt. Maar jij, ze komt. Goedemiddag, maar, luisteraars. Ze is er weer. Ja, ja maar jij hebt, jij hebt de, de, de weergode. Uh, uh, heb je aan de lijve ervaren in de vorm van automobilisten. Mijn god, wat een getrut op die wegen, zeg. Ik denk, nou, ik red het makkelijk. Ja, ik had even geen rekening gehouden dat er mensen zijn... die verschrikkelijk bang worden met een paspatjes regen. Ja. Jeetje mina. Ja, die gaan dan 30, dus, 30 rijden of twintig. Oh, verschrikkelijk. Echt ja. niet normaal. Maar, ja, maar goed, ik dacht dat jij zo'n auto had dat je er overheen kon vliegen. Of, ja, was maar waar, <laughs> ja. ja. Ja, maar wie weet, als ik hard genoeg gas geef... Ja, maar die zijn er wel, hè? Wist je dat? Nee, is serieus, serieus. Ja? Er zijn auto's, uh, een soort helikoptertje is dat. En, ja. en uh, dat is allemaal nog in ontwikkeling hoor. Maar ik oh. heb laatst op televisie wel een aantal van die modellen. Een die dus uh, proefmodel. Uh, ja. ja. En, en dan, uh, dan kan je gewoon uh, uh, over, over het verkeer Hoppa. heen. Zo, heerlijk, heerlijk. Alleen, maar ja, als ik dat zou kunnen kopen, zou ik hier niet zitten, denk ik. Nee, kijk, het kost o. nou natuurlijk <laughs> uh, verschrikkelijk Maar Ja. Ik denk dat het in de toekomst, hè, Ach, als, als ja, voor joh. onze volgende generaties... Ach dat. ja, o, als, wij, als wij over honderd jaar even om het hoekje zouden kunnen kijken... Dan, dan begrepen we van die hele wereld niks meer, denk ik. Nee, nee ik denk het ook. Ja, ja. Een ja. beetje ja, god, dat we dat toen niet bedachten eigenlijk. Vond zag ja. het ook alweer een robot op televisie... die van alles deed voor een ja. bankor. Heb je het ook gezien? Ja, ja? Ik, het, niet normaal, toch? Ja. Nou, ik zeg wel eens, als, als bijvoorbeeld mijn opa... nou eventjes uh, vandaag voor één dag dagje terug zou zijn... Mm -hmm. die arme man zou hardhollend weer teruggaan. <lacht> nou ja, ja of ik, hij, of nou hij ik, is geïnteresseerd in ICT, dat kan natuurlijk ook. Nou, opa hij best... zou niet eens weten wat het voorstelt. <lacht> ik weet nog wel dat ik zo'n zo uh, mobiel telefoontje had... en toen ja. kwam ik bij hem... Te, en toen ging die telefoon en toen zat hij me aan te kijken. Hij zei, hoe kun jij nou praten zonder een draadje? <lacht> Wel. <laughs> ah, dat begreep hij al niet, joh. Nou, uh, ik, heb, Ach, ja. het al, ik ja. heb het al volop uh, aangekondigd. De aankomende uh, Koningsnacht. Ja, dan wordt het weer gezellig, hè? In de Haltestraat. Gezellig. En ja. Uh, ja, dit vind ik ook zo'n lekker nummer. Die komt ook voor, ik moet eigenlijk niet alles verraaien wat voorbij komt. Maar dit vind ik wel erg oh. lekker, hoor. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, Hebben jullie dat ook in gestudeerd? Ja, Sven komt zingen, dus Oh, <laughs> wat lekker. Oh, ik ben erbij. gezellig. <laughs> Deze so tegen Dolly, ik heb net mijn koffie ingeschonken, dus, uh... Dus Bruno Mars met Yaptaan Funk. Nou, ah, dat gaat the swing in the die Halterstraat. Hoor. Say my name, you know who I am, I'm too high. And my band, but I'm not break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause I tell punk don't give it to you. Cause I tell punk don't give it to you. Cause I tell punk don't give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just one. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up Smoother than a fresh jar. Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot. Hot damn. Make like a dragon on a retirement. I'm Hallelujah. Girls hit you. Hallelujah. Girls hit you. Hallelujah. Girl, hit you, hallelujah. Cause uptown funk Punk, don't give it to you. Ooh. Cause I'll Mm -hmm. <laughs> Uptown, funky world Uptown, funky world Uptown, funky world <laughs> said, Uptown, funky world I said, Uptown, Uptown, funky world Uptown, funky world Uptown, funky world Uptown, funky world Come on, dance, jump on it If you suck, say it, and flown it If you freak, dead, and own it Don't brag about it, come show me Come on, dance Kijk, we gaan niet stil blijven zitten, dol. Jij zit op de wippen, hè? Nou ja, nee. <laughs> <laughs> Godzam, het is toch Wat kom je van binnen lopen? Ja, op je stoel bedoel ja, ik. Ja, natuurlijk, jongen. Nee, maar ik, ik, ik doe... Ik doe uh, het is goed dat je het even laat horen, want ik doe echt mijn dansschoentjes aan, hoor. Helemaal goed. Je ballerina's. Nou, maakt niet uit. Als ik maar kunnen dansen, want en je kan dansen... Hier kan je niet bij stil blijven staan. En je doorkijkt, Blues. Of niet? <laughs> March, UpTown, Funky World en Dolly. Ik heb toch voordat we zo aan het nieuws gaan beginnen, ja. ga ik eerst nog een muziekje draaien. Maar ik heb ook ja. een hele trieste mededeling. Och jeetje, wat ja. is ja, Billy Paul is natuurlijk overleden. Dat is ja, dat ja. heb ik gezien vanochtend. Maar ja. nog een hele trieste mededeling vanuit de muziekbranche. Oh? Ja, Dries Rolvink is vanmorgen levend aangetroffen. Oh, dat <laughs> is toch wel heel verschrikkelijk. <laughs> zijn oh, verschrikkelijk. <laughs> Oh, oh, en niemand kon er wat aan doen? Niemand kon er, nou ja. Dus hij loopt gewoon nog rond. Nou, <laughs> ja, die zag ik op Facebook vanmorgen. Oh, erg. Niks persoonlijks voor Dries. Echt niet, het is gewoon een grapje. Ja. Een lullig rot grapje, eigenlijk want, uh, is het om jezelf. <laughs> oh, sorry. We, we, we willen je terug, we willen je terug, Dries. We want you back for good. En het wordt gezongen door Take That.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 Even met Tune niet paraat. En uh, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn iPad die functioneert niet naar behoren. Dus. Nou, de dus, bijna ook niet. Nee. Wat is dat vandaag? Ja, dat is gewoon. Uh, Door het weer. Ja, hij is uh, verregend om het nou, zo maar te zeggen. Dan, dan, jij maar wat dan? N nou, ta da ta ta ta. Het nieuws, het regionaal nieuws, luisteraars ook. Met Donny ten Pierik ook. Ja, en uh, heel naar, heel naar. Uh, ik kan zo gauw niet bij mijn leesbril komen, dus ik moet het zonder leesbril doen. Nou, nou ik zal even even helemaal bleef, niet goed voorbereid. Ik, ik pak even je blinde om te werken. Ja, joh, even mijn Brailleboekje. boekje. Nou, goed. Uh, het regionale nieuws, dames en heren, beste luisteraars en kijkers natuurlijk... die via de livestream, dus, uh, livestream, dus ook uh, onze beste kijkers... Uh, het regionale nieuws Het is vandaag 25 april 2016. We beginnen met een berichtje vanuit Zandvoort. Want zaterdag heeft in de vooravond op de Van Lennepweg... een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De bestuurder van een snorscooter raakte daarbij gewond. Rond acht hebben we ook geen achtergrondmuziekje... Nou, ik ga, ik, ik ga het voor je opzoeken, oké? Okay? Nou ja, dat hoeft ook niet. Hè? In het kader van wat ik, ik hoor niks... Uh, kunnen we het ook wel achterwege laten. Want er schijnt heel erg geklaagd te worden... Hè, dat, er, uh, dat mensen het vervelend vinden, die achtergrondeuntjes. Oh ja, nou dan staat het te hard misschien. Ja, misschien, ja. Zo. Nou ja, in ieder geval... Uh, de bestuurder van de scooter is dus gewond geraakt. En rond acht uur botste de man met zijn voertuig... tegen een geparkeerde auto. En daarbij kwam hij hard ten val... Naast politie en meerdere ambulances werd ook het mobiel medisch team uit Amsterdam opgeroepen. En dat team ging per traumahelikopter op weg naar Zandvoort... maar werd ter hoogte van Hoofddorp weer teruggedirigeerd. De behandeling door het ambulancepersoneel bleek voldoende. De man is niet overgebracht naar het ziekenhuis... maar wel werd hij door de politie meegenomen om een verklaring af te leggen. En op het bureau werd uitgezocht of de man wellicht alcohol heeft genuttigd. En de uitslag daarvan is nog niet bekend. De geparkeerde auto liep lichte schade op en uh, bekenden van de bestuurderen hebben de snorscooter meegenomen. Uh, wethouder Gerard Kuipers opende vrijdag de NKC Camper Experience op circuitpark Zandvoort. Hij vond het een voor Zandvoort dat de NKC het grote feest hier wilde vieren en noemde, tot, noemde het een feest. Ook voor de Zandvoorters. Nog nooit zijn er zoveel campers in Nederland bijeen geweest als tijdens deze NKC Camper Experience. En deze werd georganiseerd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van die club. Tot slot van zijn welkomstwoord meldde Kuipers dat Zandvoort bezig is... om 30 plaatsen voor campers te reserveren. En ook NKC-directeur Stan Stolwerk teun toonde zich verheugd want die mededeling werd met groot gejuich en applaus ontvangen... door de camperfans op het volle horecaplein. Volgend jaar zomer zijn de camping camperplaatsen in Zandvoort mogelijk een feit. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag... tussen 10 uur en avonds en 5 uur ochtends... op diverse plaatsen in Haarlem alcoholcontroles gehouden... Maar liefst 30 maal moesten door de agenten procesverbaal voor rijden onder invloed worden opgemaakt. En 12 bestuurders mochten direct hun rijbewijs inleveren. Het Bloemencorso Bollenstreek heeft zaterdag, net als andere jaren, opnieuw rond een miljoen toeschouwers getrokken. De ongeveer twintig praalwagens en ruim dertig andere voertuigen waren versierd met bolbloemen als hyacinten, tulpen en narcissen. Het thema dit jaar was flower en fashion. De praalwagens waren zondag nog de hele dag te bewonderen. Ze stonden opgesteld op de gedempte oude gracht en de Nassaulaan in Haarlem, en er waren allerlei activiteiten omheen, zoals een modeontwerpwedstrijd, levende beelden en optredens van artiesten. Nou Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, we hebben vandaag met de depressie Utah te maken. En het bijbehorende front trekt van noordwest naar zuidoost over het land. En zorgt voor een bewolkte dag met aanvankelijk regen. Gaandeweg wordt de dag, de, dag wordt de regen vanuit het noordwesten buiig van karakter. En neemt de kans op hagel en onweer toe. En later vandaag kan ook af en toe de zon tevoorschijn komen. Al zal dat over het algemeen niet veel zijn met hooguit twee uurtjes. Nou, ik zie het niet zitten. Jij? Nee, ik denk nee, ik ook, ook dat het moeilijk wordt allemaal. Ik zie hem niet komen. Nee. Maar goed. De wind waait matig tot krachtig en draait van zuidwest naar noordwest... en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. Daarbij is aanhoudend kans op hagel en onweer. De noordwestenwind waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 4 nou, dan gaan we naar morgen. Nou, het zal wel niet veel mooier zijn. Nee hoor, het draait weer om flinke buien. En deze buien zijn vanwege aanhoudend lage bovenluchttemperaturen... van min 36, min 37 graden, aanhoudend winters van karakter... en kunnen dus vergezeld gaan van hagel, smeltende sneeuw en onweer. Tussen de buien door schijnt ook de zon... En dan zijn er weer hele fraaie foto's te maken. Oh, dat is voor jou wel belangrijk om te weten, Charles. Ja, zeker weten. Hè? Ja, het zonnetje. Ja, het zonnetje, hè? ja het zo is het. Het, ik, ik zie het wel aan je hoor, dat je veel erop uitgaat met, met je fototoestel. Want je hebt al helemaal een bruine kopje op. Ah, ja, maar ja. Dat is ook een beetje van achter in de tuin hangen. Oh, oké, dus oké. Okay, okay. Maar inderdaad, Eigen... ik, ik loop ook, ik wandel ook in het zonnetje. En, ja. en ik beweeg ook een beetje, Dolly. Dus goed voor beetje... je, heel ja, goed. Een bewogen Knap, bestaan. Ja. ja, zo is het, een bewogen man. Uh, de wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig tot krachtig. En de temperatuur gaat niet hoger worden, net als vandaag, dan 8 graden. Nou, Rico Schreuder, we zijn weer heel blij met je. Met al deze mooie voorspellingen. En uh, ik hoop dat ik volgende week wat anders te melden heb, hoor. Hè? Dit was het weerbericht. Zie je het?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 het laatste uurtje van vanavond En ik vraag me af, terwijl ik naar een fluit Geviel laat wie nu uit? Laat het nu uit. Kom, kom hier. Zoek, chuk, ja. Braaf. Ja, kom. Ja. Joehoe. kom, zoek, zoek, zoek. Braaf. Ja. Hop, Kom, kom in, kom in. Oei. Nou, eigenlijk geen weer, maar we gingen toch gezellig samen een straatje om. Met, met Rudy Karel en zijn hondje natuurlijk. Want ja, die liet hier gewoon even gezellig uit. Nou, eh. Uh, ik zou zeggen, maak je geen zorgen. En, en dat wordt uh, kracht bijgezet door Medcon. Don't worry. Rooftop, Surrounded by the stars and the views high Ain't nobody thinking about what you got Everything's ours, Wanna dip, get a new spot Yeah, yeah, don't worry, don't worry Night never ends, no hurry, no hurry they up thick so the lines get blurry And the nights in your palms so oh, we might get dirty DJ, let the beat play, make a heat wave When you replay this night we gon' party like it's DJ Young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky is the ceiling the low is the pace and the high is the feeling The world is the club all in Cause we can this one for the books Don't worry about a thing Even straat ook met Guus Meevers en onze scheele. U herkent onmiddellijk de streets of London. Ja. Maar Guus, die ziet het natuurlijk op een hele andere manier. Zie je daar die oude man? Gaaiend in een vuilnisbak. Zoekend naar iets bruikbaars. Voor in zijn oude plastic zak. Net iets te veel meegemaakt.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 dat het met jou zo slecht niet gaat Zie je daar die oude vrouw Die rustig voor de regen schuilt Deze bui is minder Dan de tranen die ze heeft gehuild die vroeger een gezin bezat, maar later klap op klap gehad. Nu schouwt ze haar verleden in een zelfgemaakte tas. En dan zeg jij dat je eenzaam bent. Omdat er even tegen zit. Loop even met me door de stad.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 Told you once before goodbye But I came back again I love you so I'm the one who wants you Yes, I'm the one who wants you Oh, oh, oh, oh You could find better things to do Than to break my heart again This time I will try to show that I'm not trying to pretend I thought that you would realize that if I ran away from you that you would want me to, that I got a big surprise To break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend I wanna go But I hate to leave you You know I hate to leave Maandag 25 april, mensen. Dit is Zandvoort lunch. Mijn naam is Gerard en uh, Opstaan nou hoor, niet meer uitslapen. Kom op, kom je luie bed uit. Get out your lazy bed. I'll get up, I won't say it again I'll drag you out your life. Ja, met Bianco, een hit van, uh, nou, ik denk wel 1980 of zo ergens rond die buurt. Maar opnieuw opgenomen in 2010, want u hoorde een hele nieuwe sound van, uh, van deze geweldige zwingende band. Ik kijk op mijn klokje luisteraars en, uh, ja, ik zie er wel aardig naar de klok van, uh, van één uur gaan. Ik moet eventjes onderbreken voor het nieuws, voor reclame natuurlijk. En uh, dan kom ik straks nog een vol uur met samen met Dolly Tempirik uh, bij u terug voor het tweede deel van Stand voor het Lunch. En natuurlijk na de klok van één uur zoek ik een uh, leuk stukje. Cabaret voor u. Wat dat zal zijn, dat moet u maar afwachten. En heeft u jeuk? Dan heeft u waarschijnlijk last van een Spaanse Vlo. Spanish Flea. Herb Albert. Mensen die uh, nog niet geluncht hebben, die wens ik natuurlijk een hele smakelijke lunch toe. En de rest is uh, gewoon toe aan een goede bekomst wat dat betreft. Uh, tot straks, tot na het nieuws.